De NS heeft vanmorgen bussen ingezet om gestrande reizigers rond Amsterdam te vervoeren, maar hield dit met opzet stil. Het vervoersbedrijf was bang dat er een stormloop zou ontstaan. Daarom reden er wel bussen, maar werd dit niet naar reizigers gecommuniceerd. Door een seinstoring reden er tijdens de ochtendspits geen treinen van en naar Amsterdamstraal in Schiphol. De treinenloop kwam tegen de middag weer op gang. Maar nog altijd rijden in de Randstad minder treinen en de NS verwacht dat dat de hele avond zo blijft. In het wrak van het cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag nog eens drie lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental op 28 en er worden nu nog vier mensen vermist. Het cruiseschip schip kap 6 half januari toen het te dicht langs een eilandje bij de Italiaanse kust voer. De afgelopen weken is de stookolie uit het cruiseschip weggepompt. En daarmee is het gevaar van een milieuramp voor de Italiaanse kust geweken, zo zeggen de autoriteiten.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 Het weer. Vanavond is het helder. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 4 graden. Morgen veel zon en het wordt dan tussen 16 en 19 graden. Dit was het... Dit is John Sahoka van de ANWB. Filies van 4 kilometer of langer in de Randstad. Staan onder meer op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en afrit Binschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam tussen Knopend-Hoevelaak en afrit ook 5. En verderop 4 kilometer tussen Bussem en Slot A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Knopendijl 4 kilometer. En verderop nog eens een keertje 10 eh, kilometer Vught. A4 richting Amsterdam tussen Knopend-Prins-Klausplein en Zoeterwardendok 9. En op de A6 Muiden richting Lelystad... ...tussen Knoopend Almere en Lelystad 6 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen... ...voor het Knoopend Diemen 4... ...en op de ring Amsterdam de A10... ...voor de Koentunnel richting Zaanstad 7 kilometer. Andere kant op tussen Afrid en Muiden en Rij 6. A12 Den Haag in de richting Arnhem... ...tussen Zevenhuis en Reeweek 6... ...en verderop tussen Knoopend Oudrijn en Driebergen 9 kilometer. En richting Den Haag... ...daar staat voor Knoopend Gouwen nog 5 kilometer. A13 richting Rotterdam... ...bij de Afritbergen Roodreis 4... A15 Europoort richting Gorkum voor het knooppunt Vaanplein 5. En verderop tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost 10 kilometer. Richting Europoort, daar staat dus 5 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. A20 richting Gouda, 6 kilometer voor knooppunt de En verderop 6 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. En op de A28 richting Amersfoort, daar staat tussen Soesterberg en Leusden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 with me Um... bed with me? Cold oh, as a stone, and rich as a fool, it turned all those good hearts away. I'm